Goedemiddag, ik ben Rens van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop vuurwerkoverlast in Maastricht gisteravond. In een woonwijk liepen tientallen jongeren rond die knallers en pijlen afstaken. Toen agenten hen daarop aanspraken begonnen ze met stenen en blikjes te gooien. Tien van hen kregen een boete. Ook in Helmond in Brabant was de politie gisteravond druk met vuurwerkjongeren. De burgemeester van die stad heeft aan de ouders van 60 jongeren een waarschuwingsbrief gestuurd. Als hun kinderen weer worden betrapt op door het afsteken van vuurwerk kunnen ze een boete van maximaal 4.000 euro krijgen. In Rotterdam gaan de winkels in het centrum vandaag eerder dicht vanwege de drukte. Al valt het daar nu nog wel mee, ziet onze verslaggever in de koopgroot. Tuurlijk, er zijn mensen aan het winkelen, maar het is zeker niet zo dat het hier uh, hutje mutje op elkaar loopt. Eigenlijk de enige rij die ik echt gezien heb was bij uh, de HEMA en dat was dan voor het toilet. Andere steden hebben ook geen zin in net zo'n drukke winkeldag als gisteren. de meer Amsterdam, Den Haag en Eindhoven vragen mensen weg te blijven. Over een half uurtje wordt er geschaatst. In Herenveen start dan het NK Sprint voor de mannen en vrouwen. Wel een domper voor schaatster Jorien Termors. Zij is er vandaag niet bij, omdat ze deze week bij een training door haar enkel ging. En over schaatsen gesproken, doordat we de laatste jaren weinig ijskoude winters hebben gehad... komen steeds meer natuurijsclubs in de problemen. Geldt ook voor de ijsbaan in Hoogkarspol. Daarom hebben ze iets bedacht. Op de baan staan nu allerlei fitnesstoestellen en er is een hardloopbaan aangelegd. Deze sporters zijn er blij mee. Het fijn aan dit sportcircuit is dat het heel dicht bij mijn huis ligt. Dat je er meerdere vormen kan doen van ontspanning, het skiederen, het wielrennen, hardlopen. Ja, ik vind dit geweldig, heerlijk. Lekker buiten... Dus ja, dat met dit weer, nou, wat willen we nog meer, zou ik zeggen, ja. Nou, misschien toch nog een beetje natuurijs. Voor de zekerheid hebben ze daarom nog een deel van de baan onder water staan, in de hoop op een winter vol schaatsplezier. Dan nog het weer, bewolking en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog, de temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD.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 You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need een foute plaat aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Backstreet Boys en Cats Down and Moving All Around. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Hallo Albert-Jan. Eh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Welkom bij op deze wat en grauwe en koude zaterdagmiddag. Maar eh, wederom drie uur live Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. We zijn er weer. Wat gaan we doen? Nou, uh, uh, blijft het zo? Wordt het beter? Je weet het niet. Uh, u maar u hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het uh, Zandvoorts weerbericht. Dieren van de Week. Ik bedoel, we hadden twee honden uh, in het uh, dierenthuis. Eén daarvan was Boefje. Die, was al, die, die is ook alweer weer vertrokken. En de andere is ook vertrokken, dus de, de, de hond, er zitten geen hondjes meer. Nee, de honden liggen goed in de markt. En meestal liggen de, de, de poezen en de katers, nou dat zijn toch gemiddeld, uh, de, uh, nou het is toch altijd een stuk of tien, vijftien die in het dierentenhuis uh, verblijven. Maar uh, ik keek uh, vanmorgen en er zitten er nog maar vijf in, waarvan er ook alweer drie zijn gereserveerd. En hoe is het met de konijnen? Want de kerst nee, komt nee, nee, eraan nee, nee, natuurlijk. Nee, de konijn, nee, konijnen die heb ik al een gruime tijd niet meer in het dierenhuis gezien. Maar wie er nog wel zitten is Mister. En daar hebben we al een keer eerder aandacht aan geschonken. En uh, het wordt toch ook hoog tijd dat Mister een thuis vindt. En samen met Jip zou het mooi zijn, uh, of uh, allebei apart, of samen wellicht uh, dat ze geplaatst kunnen worden in het dier van de week. Daarover meer rond de klok van half vijf. Uh, het laatste uur hebben we ook tijd voor Zandvoort op zaterdag live. Uh, nou, ik zeg het nog niks, want ik mag uitkiezen deze keer. En, uh, het is een beetje een cliffhanger, maar helemaal in het begin toen je hiermee begonnen, toen zei je van nou. Die, daar doe ik geen live registratie meer van, want uh, die is inmiddels zo oud geworden. Uh, ja, dan weet ik wie ja, nee, je bedoelt. Oh je ja, want, ja, oh je en, de, en ik zat oh er ook want. aan te denken, weet je dat? Hou oh je ja, wel. Ja, ja. Uh, vandaag, vandaag krijg je straf en uh, kom ik daarop terug. Een hele goede drumsolo zit erin zeker. Er komt dus een hele goede drum solo en het is een live registratie... van het, uh, tijdens het uh, uh, Jazz Festival in Montreux. Wie dat is, u hoort het allemaal in het laatste uur vanmiddag. Uiteraard hebben we ook tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En in het tweede deel van het eerste uur herhalen we voor u het interview... wat Ben Zonneveld vanmorgen had tijdens Goedemorgen Zandvoort met rol van den Heuvel. En dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen rondom de passage. Er is natuurlijk wel wat, wat aan te doen. Er zijn een aantal winkels, die zijn al ja, laten we zeggen, opgekocht door de gemeente. Ja. Er zijn natuurlijk nog een aantal anderen... Uh, die, waar dat nog niet gebeurd is. En hoe dat, die stand van zaken is, dat hoort u allemaal in het interview... wat onze collega Bens Ronneveld had met Roel van den Heuvel. Onze collega Jaap Koper heeft het in tweeën gesplitst. Dus in het tweede gedeelte van dit eerste uur... zult u het gehele interview uh, weer kunnen beluisteren. Die willen, sterker nog, die willen wij u niet achterhouden. Uh, verder wordt er natuurlijk ook gereest. En dan heb ik het weer over de Formule 1. En dat is van drie tot vier is daar de kwalificatie. En die uh, zijn... Dat ze zijn allemaal neergestreken in Bahrein op het circuit van Sakhir. En uh, hoe dat afloopt, een samenvatting van die uh, uh, sa kwalificatie, krijgt u rond de klok van kwart over vier tijdens Pit Report. De vraag was ook nog NK Sprint. Als er wat te melden is, zullen wij u dat ook niet onthouden. Kijk er hit uit de jaren tachtig van uh, Kevin Christopher. En One Step Closer you know to You. Dus zaterdagmiddag, we zijn weer Studio Tolweg Tina. En wat is het koud hè, he, buiten Albert-Jan. Hals goed aan, ja, muts op. Een graad of uh, 6 op dit moment uh, hier in Zandvoort. En als je dan uh, de deur uit moet, is het toch wel een beetje fris... en krijg je dat uh, kerstgevoel al een klein beetje te pakken. Nou, over kerstgevoel uh, gesproken... Zometeen uiteraard weer een paar leuke kerstplaten, ook in deze uitzending. Van New York uh, op je eigen Sandvoortse radio, CFM. Dit is de nieuwe single van uh, Miley Cyrus. En die heet uh, Midnight Sky. Het is inmiddels kwart over twee geweest. Nogmaals een hele middag. Leuk dat, uh, dat je luistert naar uh, CFM. En het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Is het te doen in het kort, uh, Albert-Jan? Of valt een beetje oh, tegen? Nee, komt wel goed. Nee, deze week viel het eigenlijk best wel mee. Oké, okay, oké. Okay. Uh, goed, allereerst. Uh, Ruud Sandberg is de nieuwe voorzitter van D66 Zandvoort. Hij neemt de taken over van vicevoorzitter Ruud Willigers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 23 november... hebben de leden unaniem gestemd voor Ruud Sandbergen. Met Ruud Sandbergen hebben we een waardige voorzitter gekozen... met kennis uit het verleden en heden aldus Ruud. Ik kan met een gerust hart een stapje terugtreden... aldus Willigers, die met zichzelf had afgesproken... om voor zijn 70 e verjaardag alle bestuursfuncties bij D66... als de reddingsbrigade neer te leggen. Zandbergen is geen onbekende in de lokale politiek... Al sinds eind jaren 70 is Zandbergen actief voor D66. Ik heb thans de eer om vanaf 23 november afdelingsvoorzitter te zijn. Ik dank de leden voor het gestelde vertrouwen... ...en ik stel mij tot doel samen met de enthousiaste leden en de fractie van D66... ...een goed verkiezingsresultaat te behalen. Naast Zandbergen treedt er nog een nieuw bestuurslid aan... ...namelijk Kevin Konings is gekozen tot algemeen bestuurslid van d 66 Sandvoort. Op 21 november jongstleden heeft Ando Sandbergen na acht jaar afscheid genomen als penningmeester van het CDA Noord-Holland. Tijdens een digitale algemene ledenvergadering werd Zandvoort zijn oud-wethouder aan de deur verrast met de zilveren CDA-speld. Sandbergen heeft meer dan acht jaar lang de kas van de Noord-Hollandse christendemocraten beheerd. Daarnaast was, hij, eh, was en is hij nog op tal van andere fronten actief binnen de partij. Behalve dat hij van 2010 tot en met 2014 wethouder in Zandvoort is geweest is hij ook al jaren bestuursvoorzitter van de Zandvoortse CDA-afdeling. Zijn inzet is door zijn partijgenoten niet ontgaan... en om die reden werd hij tijdens de Algemene Ledenvergadering thuis verrast... door een delegatie die hem namens de landelijke CDA-voorzitter... de Zilveren CDA-speld voor leden van verdiensten uitreikte. Sandbergen was zeer vereerd met deze hoge onderscheiding. In de Zandvoedselkrant van uh, afgelopen week werd aangekondigd... dat bij Strandpaviljoen Talassa morgen een sinterklaas spektakel zou plaatsvinden. Sinterklaas zelf zou misschien ook nog wel even langskomen. Het leek haast te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Vanwege de verwachte grote opkomst gaat het evenement namelijk niet door. De bedoeling was om voor de kinderen bij de speeltuin naast het paviljoen... een leuke pietenparcours uit te zetten... waar een pietendiploma mee kon worden verdiend. De ruimte op het strand is groot, dus de anderhalf meter afstand... zou geen probleem moeten zijn maar onder andere door diverse media-aandacht... Uh, uh, kreeg het opeens veel meer aandacht dan dat was voorzien... waardoor ook de veiligheidsregio veiligheidsre hoorde van de plannen. Die nam contact op met Thalassa... en in goed overleg is besloten het evenement niet door te laten gaan. Op dinsdag 1 december aanstaande neemt de woningcorporatie Prewonen... de volkshuisvestelijke taken in Zandvoort over van de woonstichting De Kei... Prewonen is blij met het vertrouwen dat de Kei en alle overige partijen die me, eh, hiermee in haar eh, hebben uitgesproken. Met deze overname voert Prewonen 2500 woningen toe aan haar portefeuille. Het totaal aantal te beheren woningen komt daarmee op ruim 16.000 in de regio Zuid-Kemmermeland en Eimond. En tot slot nog een oproep van de gemeente Zandvoort eh, op hun website: December inkopen doen. Ga zoveel mogelijk in de ochtenden of door de week. Gaat u in december inkopen doen in het dorp of omliggende steden? Veel winkels hebben de hele week al kortingen. Maar kan het natuurlijk wel drukker zijn? Zoek daarom bij voorkeur een rustig moment uit... om naar het dorp of naar de stad te gaan. Enkele tips om de drukte te vermijden... winkel zoveel mogelijk in de ochtenden of door de weeks. Ga, uh, ga als het kan alleen winkelen. Is het uh, ergens te druk, zoek dan een rustige uh, straat op. Een goede manier om drukte te vermijden is natuurlijk door online te winkelen. Mensen die ziek zijn of in quarantaine bestellen natuurlijk online. Al dus de gemeente Zandvoort op hun website. Dankjewel albert -Jan. Dat was het Nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. En heb je hem nog niet, download hem dan nu op je telefoon of tablet. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes hier uit Zandvoort.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 En ook een leuke voor uh, Raadje Plaatjes uh, dat er weer aan gaat komen. Wie zong dit ook alweer, Albert Jan? Nou, dat is uh, Paul Young en The Love of the Common People. Zodat het uh, weerbericht voor de komende dagen blijft... is het zo koud of wordt het misschien nog kouder. Je hoort het uh, na deze plaats van uh, Destiny's Child en Survivor. Ik Maar ik heb ze nu voor me, deze drie dames van uh, Destiny's Child. En hun singles, Survivor een lekkere gauwe houden zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, het is bijna december en dat betekent dat uh, de donkere dagen voor de kerst er weer aan gaan komen, Albert-Jan. Het zal dit jaar uh, wat anders zijn uh, vanwege de corona, maar het uh, weer blijft gewoon hetzelfde. Waarschijnlijk wordt het gewoon weer lekker fris, of niet? Nou, ik denk het wel. Eh, uh, luisteraars, komt-ie. Vandaag was het eerst lokaal grijs en nevelig, maar geleidelijk breekt de zon af en toe door. Het blijft droog en het wordt een graad of acht. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar Waarden dicht bij het vriespunt. Morgen wordt een koude dag met geen hogere temperatuur dan 4 graden. De zon schijnt daarbij volop en is, is en blijft droog. Na deze fraaie zondag volgt een heldere koude nacht waarbij het licht kan vriezen. Maandag start de dag koud met temperaturen onder nul. Lokaal is het mistig en houdt rekening met vertragingstijd. Wat een mooi woord, hè? Autoruitkrap vertragingstijd. Nou, zoveel letters krijg je nodig op zo'n balkje. De mist verdwijnt geleidelijk en de zon breekt door. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe... en later is de kans op een spatje regen. De temperatuur stijgt alweer naar een graad of 7... maar deze waarde wordt pas in de avond bereikt. Dinsdag is het tijdelijk zachter met temperaturen die oplopen naar 9 graden... en daarbij is het bewolkt en is de kans op veel regen. De dag erna wordt het opnieuw wat kouder met temperaturen die rond de 5 graden uitkomen. Er is een mix van zon en wolken en uh, meest, uh, tijds is het droog. Al dus Rico Schreuder. Nog even het woord van de dag, uh, Albert-Jan. Outro vertragingstijd... Zo so, ja, Nou, een ja. complimentje hoor. <laughs> het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl .no. nou, iets met auto autoruit en een krabbel of zo. Ja, Weet het ook allemaal niet hoor. Ongelooflijk. Wat we wel weten is dat we heel veel lekkere muziek vanmiddag hebben. Waaronder deze van Michael Jackson. Hier is Off The Wall. <hierig> ZANG Zit ik de hele tijd met dat woord eh, in, mijn, in mijn gedachte, Albert Jan? Iets met uh, auto vertragings tijd. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Eén keer goed. Ja, heel goed. Je Michael Jackson en uh, Off The Wall. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Sanford tussen 11 en 1 uh, uur... met uh, uiteraard weer heel veel interviews. En uh, een van die interviews was uh, met uh, Roel van den Heuvel... En, uh, waar gaat dat over, Albert uh, nou, De passage is natuurlijk uh, de entree Zandvoort. Hè? Dat is, daar gaat het eigenlijk om. En, uh, je hebt natuurlijk uh, in die passage nog een aantal winkels. CQ, uh, ja, uh, horecagelegenheden. En een aantal zijn al door de gemeente opgekocht. Maar een aantal natuurlijk nog niet. Dus uh, daar zijn uh, natuurlijk ontwikkelingen. En af en toe dan krijg, uh, krijgen we een update. Zoals vanmorgen bij Tijdens Goedemorgen Zandvoort. En uh, onze collega Ben Zonneveld sprak uh, met Roel van den Heuvel over de ontwikkelingen rondom de passage. En uh, als het goed is, praten wij nu met uh, Roel van de Heuvel. Goedemorgen, meneer Van Heuvel. Goedemorgen, Ben. Um, u uh, doet mee aan ontwikkelingen uh, passage. En ik wil straks even terug. En ik wil dan eindigen met, uh, met de mail die u gestuurd hebt. Um, ja? Bent u daar een van de pandeigenaren eigenlijk? Ik vertegenwoordig, vertegenwoordig uh, drie Oké. Okay. Um, het is... Allemaal begonnen in 2017. Hè? De, dan loopt een beetje de, de, de gesprekken. Nee, ja, het, eigenlijk nog terug, maar de, de stukken over, uh, over gebruik en bruiklijn. die beginnen een beetje in 2017 te spelen. Nee. Eerder? Dat, dat, ja, joh. Ik, uh, ik, ik ben al in 1992 uh, bezig geweest met uh, een wethouder. En in begin jaren 2000, rond 2010. En in 2017 kwam op een gegeven moment een ja. discussie, omdat in 2019 de erfwacht afliep. Ja, die, die kant weinig... wil ik ook op, ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, dan is 2017. Uh, zijn daar ook weer gesprekken gevoerd. Ja, en dan uh, uh, komt er in 2018 een brief van, uh, van mevrouw Verheij over bruikleen en sloop. Zijn dat de laatste afspraken geweest dan? Nou ja, weet je, er is wat op papier gezet... en wij zijn continu eigenlijk met de diverse wethouders in gesprek geweest... om te mm. kijken naar wat oplossingen. Mm. En dan uh, komen er af en toe brieven tussendoor... die wellicht uh, door de commissie met de raad besproken zijn. En hand van die brieven gaan we dan weer uh, in gesprek... met uh, de verantwoordelijke wethouder die er dan op zit. Maar ja, vanaf uh, 2018, hoeveel, hoeveel uh, gesprekken hebben jullie dan gevoerd? hoe ehm... Uh, dat zijn er niet zoveel geweest. Ik denk een stuk of drie, vier. Zijn daar dan wisselende afspraken gemaakt? Ja, we hebben van gedachten gewisseld hoe we hieruit zouden komen. Het standpunt van de erfachters natuurlijk, het standpunt mm. van de gemeente. Uh, daar zijn advocaten bij betrokken geweest. Die hebben ook onderling gesproken, buiten ons om. Dus het is wel een continu proces geweest. Uiteindelijk uh, zouden jullie dan uh, uh, vergaderen uh, uh, iets rond, rond 9 november. Ja. En um, de, die vergadering gaat niet door, maar in de tijd van de vergadering, heb ik begrepen, uh, verzint de gemeente Zandvoort een aantal standpunten. Ja. ja, die standpunten waren wel in het verleden ook wat heen en weer uh, geweest. We hadden een week of zes daarvoor, vijf, zes daarvoor nog een vergadering. Mm -hmm. uh, wij zouden wat uitzoekwerk doen en daar zouden wij op terugkomen. Uh, ja, dan opeens wordt corona weer aangescherpt en uh, het uitzoekwerk dat duurt wat langer... omdat je wat mensen nodig hebt die ook zeggen van ja, corona, we mogen niet met uh, meer dan twee mensen... Um, en, en komende de week dat wij de maandag erop de vergadering zouden hebben, hadden wij eigenlijk wel verwacht dat de gemeente zouden zeggen, ja joh, er zijn nu de coronamaatregelen. We kunnen niet meer met acht of negen mensen in een, in een kamertje op het gemeentehuis. Dus uh, laten we met teams vergaderen of hey, al die mogelijkheden. Um, tot en met de vrijdag hebben wij gewacht en toen hebben wij vrijdag onze advocaat gebeld en gezegd, joh, we hebben aanstaande maandag een vergadering, maar weet je, al die coronamaatregelen het lijkt ons niet verstandig om dat ter plekke met acht of negen man in de kamer te doen. Dus onze advocaat heeft gebeld uh, met de advocaat van de gemeente, neem ik aan, of rechtstreeks met de gemeente, gezegd, jongens, wij gaan die vergadering maandag niet op deze manier doen. Nee. Oké, okay, dat is doorgegeven. En wat schetst ons verbazing, maandagavond krijgen wij een schrijven van de gemeente dat zij wel vergaderd hebben. En, en nou, een beetje de sneer van dat wij de boel opeens ophouden. En er komen de standpunten, terwijl we daar nog aan het onderhandelen waren. Nou, dat schoot mij dan op dat moment echt verkeerd in de keel. Ik, ik wil één of twee standpunten eruit halen ter verduidelijking, want jullie zijn eigenlijk in overleg. En dan stelt de, de gemeente, uh, bijvoorbeeld ten opzichte van de uh, ontruimingstermijn, is de gemeente bereid tot verlenging van 1 april 2021. Op die datum moet er dus gesloopt zijn en dient de locatie vrij van opslag en andere werken aan de gemeente te worden opgeleverd. Dat is ja. nogal een harde eis. Ja, terwijl dat vijf weken geleden daarvoor nog een discussiepunt was... of we dat misschien een jaar of twee jaar konden optrekken. Nou, daar had de gemeente in eerste instantie wat moeite mee... omdat die panden er niet echt goed uitzien. Maar daar zouden we dan op terugkomen in het proces. Hoe lang dat dan wel wat uh, zou moeten. En wat wij dan eventueel zouden doen in verband met het uh, tijdelijk opknappen... om dat weer wat beter te laten uitzien. En dan staat er opeens dit op papier... Ja, uh, Inmiddels zijn er natuurlijk al een aantal panden leeg. Dus of je dat ooit nog mooi kan krijgen, dat uh, laat we even in het midden. Nee, kijk. Wij, wij hebben die, niet meer de illusie dat wij daar uh, kunnen blijven zitten. Nee. Er, er is de afgelopen jaren zoveel heen en weer geschoven met standpunten. En uh, we moeten weg, we, we moeten niet weg. Uh, we mogen zelf ontwikkelen, we moeten weer weg. Dat het voor pandeigen natuurlijk heel moeilijk is om te zeggen... ja, ik ga daar nog even tigduizenden euro's tegenaan gooien met in het achterhoofd misschien zitten we nog een half jaar of een jaar of twee jaar. Ja. Dus dat heeft ons eigenlijk helaas in de tijd ingehaald. Ja, dat is, uh, dat is, dat is ook te zien, hè. Maar uh, als ik verder ga in, uh, in, in de brief, en dan kom ik straks op de mail... Uh, bovenstaande voorstel over dat ontruimen en zo... Uh, dient te worden aanvaard uiterlijk voor 15 december. Ja, ja daar schrok ik wel van. Ja. <laughs> hoe nu verder? Nou, hoe nu verder... Uh, wij, wij zijn in overleg uh, met de pandeigenaren. Althans, degenen die nog in onze groep zitten. Want niet iedereen zit in onze groep. Een aantal mensen hebben de sleutel ingeleverd. Dus die panden worden nu beheerd door de gemeente. En volgens mij zitten in de panden die de gemeente beheert ook weer ondernemers. Dus het is allemaal een beetje, een beetje vreemd. Wat daar staat. Ja, als wij moeten slopen en uh, naast ons zit een... Uh, een uh, is er een pand wat in beheer in de gemeente is? Ja, Gaat de gemeente dan meeslopen? Moeten we om het pand heen slopen? Dan hebben we nog de twee onderdoorgangen. Die zijn altijd al voor de gemeente geweest. Ja. Moeten we die in de lucht laten hangen? <gacht> en, en weet je, dat, dat waren allemaal nog punten van discussie. En opeens komt dit er. En uh, vanmorgen was inderdaad uh, Roel van de Heuvel uh, te gast bij. Uh, goedemorgen Sanfoort, uh, onze collega's. Je hoorde deel 1 van dat interview uh, gehouden door uh, collega Ben Sonneveld. Zodat ik praten uh, Ben Door met uh, Roe over de passage. Maar eerst een beetje But you Dit soort muziek word je toch weer een klein beetje happy, hè? Je weer de een uh, lekkere muziek, een uh, grote hit van haar uh, van uh, destijds. I'm Your Baby Tonight. Nou, ik zei het uh, net ook al, van Goedemorgen Zandvoort uh, was uh, vanmorgen gepresenteerd uh, door uh, collega Ben Sonneveld, uh, Albert-Jan. Ja, klopt, met de uh, rol van een heuvel, maar het is nogal wat daar in die passage, hoor. Ik bedoel, er komen weer advocaten aan te pas en, uh, en uh, procedures en uh, ja, onteigenings. Deel 1 lijkt een beetje dat de zaak onteigend gaat worden door de gemeente. Ja, ah, ze uh, zijn uh, al jaren bezig he, daarmee. Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, vanaf 2017 uh, zijn ze er al mee bezig. Dus, uh, uh, uh, zometeen dus nu, nu het deel 2 van het interview wat onze collega Ben Lonnenveld had met de rol van den Heuvel. In zaken de ontwikkelingen rondom de passage. Nou ja, dit is uh, echt duidelijk uh, bij u in het verkeerde keel wat geschoten. Absoluut. En uh, een lijvige mail met een hele voorbereidingen over uh, hoe dat allemaal gegaan is... en hoeveel wethouders erop gesneuveld zijn. Nou, ik weet niet of de wethouders op ons dossier zijn gesneuveld. Nou, maar, ten tijde van het hele proces. Ja, en, en dat proces duurde al twintig jaar. Hè? Want al twintig jaar zijn we daar wel of niet aan het herontwikkelen. Het, het enige wat mij echt in het verkeerde schat, uh, schoot... is de opmerking bovenaan uh, de brief van de advocaat... namens de wethouder of namens de gemeente... is dat ze het getreuzel nu wel een beetje zat zijn. Alsof dat aan ons ligt. Wij hebben alleen een vergadering afgezegd, <kijf> fysiek... omdat hun hoogste baas zegt... Niet meer met twee mensen. Dan verwacht je toch van een overheid: dat ze zeggen: jongens, het is zo belangrijk dat we vergaderen. We gaan het via teams doen. Of een andere dat datum. ze niet. Nee, ik zal, ja, uh, of een andere datum. Ik, ik zal de, de, de, de, de zin even voorlezen waar het over gaat. Men vindt nu dat het echt te lang geduurd heeft en dat er weinig schot in zit. Ik schaal, ik schaal daarom op. En dan ja, komen de standpunten. En dat opschalen, ja, dat is ja, dus ja. ook helemaal een verkeerde keelgat geschoten. Ik vind dat zo'n verkeerde tekst van de overheid waar al zo lang mee bezig zijn... ...die de belangen van ons ook moet behartigen. Wij zijn gewoon burgers en ondernemers in mm het -hmm. mm -hmm. En nu lijkt het wel alsof wij de boel hebben getraineerd. Nou, vandaar mijn opzomming van de afgelopen drie jaar. Ja. Dat wij elke keer hebben gewacht tot er weer een wet oh. aan de beschikking was om, om de boel uh, verder te gaan. Nou, ik, ik proef ook een beetje in de mail van, uh, waarschijnlijk komt er weer niks van... omdat er binnenkort verkiezingen zijn. Nou ja, uh, ja, daar ligt wel. Maar goed, kijk er is natuurlijk in het voorafgaande proces weer een kort geding geweest. Daar staan wij 1-0 achter. Die wedstrijd die loopt nog, maar daar mm -hmm. staan wij 1-0 achter. Mm -hmm. uh, en met die uitspraak in de hand schermt nu de gemeente dat wij eens moeten opschieten. Ja. ja. Ik vind, ik vind het jammer dat ook een heleboel raadsleden... geen eens weten over de historie... Waar, wat we allemaal over en weer uh, gedaan hebben en besproken hebben. Maar de raadsinformatiebrieven uh, um, zijn toch duidelijk? Ja, maar die zijn niet compleet. Oh, dat is een ander verhaal. Dus nu uh, uh, heb ik inderdaad twee brieven gezien... naar uh, uh, of de brief is gegaan naar de, de, de, de partijen. De D66 ja. heeft gereageerd en OPZ heeft gereageerd. Verwacht Slot. je daar wat van? Uh, ik, nou ja, weet je, uh, hoop doet leven. Nou, om, omdat, je, geval... omdat u zelf zegt dat, dat zij de historie niet kennen. Nou, ik daarom zeg ik hoop doet leven. Ik hoop in ieder geval dat er wat uitgebreider uh, wordt gekeken naar uh, het verleden. Zodat de angel die nu gestoken is vanuit de overheid naar ons toe... alsof wij het allemaal uh, uh, vertragen, eruit wordt gehaald. Mm -hmm. Want dat schept natuurlijk een verkeerd beeld naar raadsleden die van niets weten. Die denken, oh, daar heb je die ondernemers weer. Nou, die houden een poot stijf. Ja. Dat is helemaal niet zo. Ja, het, het schept inderdaad een verkeerd beeld. Maar als ik om mij heen over de passage praat, schept dat ook een, bij de burgers wel een, een vreemd beeld. Van de staat er nog steeds en wat zijn ze ja. aan het doen? Nee, dat klopt. Nou dus... ja, ja, kijk. De erfwacht loopt in 2019 af. Sommige erfwachten in dat gebied, hè, die hebben allemaal hetzelfde contract, liepen in 2016 af. Daar is ja. onderhandeld. Uh, achter ons is op een gegeven moment de boemerang. Hè. Die, die, dat restaurant is gesloopt, dat is een ja. maaiveld. Maar in, datzelfde, in, in hetzelfde stuk heeft de gemeente in het verleden, korte verleden, ook onderhandeld met andere partijen, onze buren. En die mochten gewoon blijven zitten. En die kregen een eeuwig dure erffacht. En wij zitten er tien meter verderop. ...en wij moeten weg en we moeten de kosten, et cetera. Nou, dat, dat is een beetje vreemd. Ja, nou, het ligt er een beetje aan wat in die al die contracten staat. En die heb ik niet. Dus... Nee, dat klopt. Dat, dat is ook voor dit gesprek niet zo nee, uh, in. Nee, nee, dat gaat nu een beetje meer om uh, hoe, hoe jullie je behandeld voelen. Ja, wij, wij hadden verwacht dat de, de overheid in deze, de gemeente Zandvoort... Uh, uh, ...iets meer uh, zich kon inleven in onze situatie. Mm -hmm. Die panden zijn al heel lang bij sommige mensen in bezit. zijn gewoon pensioenvoorzieningen... En door de warrigheid van de afgelopen 10, 15 jaar, wel eens niet, is, we hebben zelfs brieven gekregen dat wij mochten kiezen als het bestemmingsplan uh, uh, dat toestond of we verder wilden erfpachten of huren of de grond zelfs kopen. Ja, en dan, dan is het één grote mistige bruid geworden. Ja, als je nu uh, kijkt naar die brief van, uh, van de advocaat van de gemeente, ja. uh, daar heb je uh, de, jouw mail op, op, op uh, gestuurd. Ja. Verwacht je reactie van, uh, van deze advocaat? Nou ja, kijk, die advocaat handelt in opdracht van de gemeente. Mm -hmm. En ik verwacht niet dat ik persoonlijk wellicht uh, uh, daar iets op terugkrijg. Dat zal dan wellicht naar de groep gaan. Hoewel ik het wel op persoonlijke titel heb geschreven. Ja. Uh, er is binnenkort een commissievergadering. Uh, daar zijn ook die vragen gesteld door uh, uh, Van Marlen en, en Kramer... Um, en ik hoop dat wij ook nog in gesprek gaan met de gemeente. En ja, die 15 december, uh, wij hebben met de groep overleg gehad met onze advocaat. En er is altijd nog uh, um, de mogelijkheid op de beroep op de uitspraak natuurlijk. Hè? Ja, ik, ik zie het niet echt als een uitspraak, ik zie het meer als een opmerking in een brief. Nee, dat klopt. Maar er is een kort geding geweest en daar heeft de rechter op een bepaald deel de gemeente gelijk gegeven. En, en dat is die datum? Nee, dat is niet die datum. Okay. Daar is verder geen datum in genoemd. Mm -hmm. En daarom is nu opeens het mm -hmm. mes op het strot zoals dat overkomt. Ja. En nu 15 december reageren. Mm -hmm. En die ja. Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind, vind het... Ik vind dat er sommigen zullen reageren en sommigen zullen zeggen... Nou, ik ga achterover zitten. Yeah. Vertel het aan gemeenten. Nou, het, het, de vragen zijn gesteld. En ik neem aan dat je uh, deze uh, commissievergadering ook uh, van nabij gaat volgen. Dat is wel de bedoeling. En dan, uh... mits, mits het allemaal coronaproof is. Want ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik ben er nog uh... nooit geweest. Zit we dan in nou, met... een zaaltje naast elkaar? Je kan, uh, je kan uh, virtueel inspreken. Moet je alleen een verzoek indienen uh, in bij de Griffie. En dan word je opgebeld en dan mag je inspreken. Oh, oké. Okay. Uh, maar dat gaat dus wel via uh, teams of andere ja, virtuele ja. kanalen. Nou, waarom hebben ze dan die vergadering niet door laten gaan op die manier? Dat is een mooie vraag. Ja, ik snap dat echt niet. <laughs> uh, Meneer Van Heuvel... Ja. Dank voor deze uitleg. Um, graag gedaan. De, de, de raadstukken zijn in te zien op de gemeenteraadswebsite. Uh, ja. Uh, we gaan afwachten wat er van komt aanstaande dinsdag... en zeker het verloop uh, over de passagepanden. Nou, als er wat melden is, dan tel ik jullie wel op. Is prima. Dank u wel voor het gesprek. Oké. Okay, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat gaat aflopen, Albert-Jan. Een zwaar dossier is dat, hè? Ja, dat is door... Al heel veel wethouders die hebben daar mee te maken gehad. Laten ja. we het zo maar even zeggen. Dus uh, ik ben erg met, maar zoals wij... Dit wordt ook weer vervolgd, hoor. Maar uh, het, gaat, het wordt wel hard gespeeld. Waarschijnlijk wel. Nou, we horen in ieder geval het interview van vanmorgen... met uh, Roel van den Heuvel. En dan gaan we zo vlak voor het nieuws. En weer gaan we nog één plaatje draaien. Voor wie gaan we die draaien? Uh, voor, uh, Maarten en voor Maarten NS. Voor Maarten NS. Die, die luistert weer en die zegt van... Uh, ja, ik mis jullie wel en zo. Van, uh, ja, na, normaal gesproken gaan we vijf uur al even werkoverleg, Maar dat het zit er allemaal maanden niet meer in. Dus ze, ze, ze gaan ons missen. Maar onze stemmen zijn er nog wel. Oké, okay, Maarten, deze is speciaal voor jou. Tot het volgende uur. Dag.